10 uur Marion Koekoek met Journal. Op een Russisch munitieterrein worden al sinds kwart over vijf vanmiddag zware explosies gehoord. Het terrein bij de stad Chapaevsk wordt gebruikt voor testen. Er liggen zo'n 13 miljoen granaten opgeslagen. Wat de eerste explosies heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de ontstane hitte een kettingreactie heeft veroorzaakt. Er zijn ook gewonden gevallen, hoeveel is niet duidelijk. Schattingen lopen uiteen van 4 tot ruim 30. 6000 mensen in de omgeving zijn geëvacueerd. Tchapajevsk ligt 1100 kilometer ten zuidoosten van Moskou, boven de grens met Kazachstan. Langs het Noordzeekanaal is er ruimte voor nog eens 50 windmolens. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam in Zaanstad en de provincie Noord-Holland. Er staan er nu 40. De provincie en de gemeente discussiëren al lange tijd over extra windmolens in het gebied.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 Onder de 57 gewonden was ook een regionale politicus. Waarschijnlijk was hij het doelwit van de aanslag, zeggen de Pakistaanse autoriteiten. Het Franse bedevaartswoord Lourdes kampt voor de tweede keer in korte tijd met grote wateroverlast. De grot waar jaarlijks miljoenen mensen naartoe gaan staat blank. Oorzaak is hevige regenval en smeltende sneeuw in de Pyreneeën. In oktober werd Lourdes ook al getroffen door het water. Het water zou inmiddels tot aan het altaar in de grot van Massabiel staan.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 Help vertraging voorkomen. Loop niet langs het spoor. Kijk op prorail.nl slash veiligheid voorop. Langs ja, de lijn met Robert Meder. Goedenavond een dag na de bevindingen van de commissie Zorgdrager komen twee journalisten van het NRC Handelsblad met nieuwe details over dopinggebruik naar buiten. Dopinggebruik bij de rabo wielerploeg wel te verstaan. We beschrijven in ons boek dat uh, voor de etappe uh, naar La Plagne in de Tour van 2002... Michael Bogart uh, een bloedtransfusie heeft ondergaan. En dat was niet uh, met zijn eigen bloed, zoals uh, wel vaker gebeurt in het wielrennen, maar dat was met het bloed van zijn broer. Zometeen meer over het boek Bloed Broeders dat morgen wordt gepresenteerd. Ondertussen bereiden de wielerploegen zich voor op de komende Tour de France. Argo Shimano bijvoorbeeld, de Duitse spinner Marcel Kittel, hoopt op 29 juni de eerste gele trui aan te kunnen trekken. In the end I raise my arms and cross the finish line as first. That's, that's my dream. Maar behalve wielrennen ook aandacht voor uh, voetbal. Bal, hoe zit het bijvoorbeeld met dat nieuwe stadion van Heracles Almelo? Straks hopen we het antwoord te krijgen. En er is tennis vanaf Rosmalen. Alhoewel, tennis, zoveel is er niet gespeeld. Want toernooi-directeur Marcel Hunze had vandaag te maken... met nogal wat afzeggingen en opgaves. Igor Seisling kon niet spelen, omdat hij buikgriep heeft. Nee, niks aan te doen. En uh, ja, goed, uh, ik bedoel... Uh... Uh, dat maak je natuurlijk zo slap als wat. En uh, als je dan uh, met deze temperaturen tegen Favrinka speelt... Ja, dan, dan heeft het ook volstrekt geen zin. En natuurlijk gaan we terug naar 1988. Het is de dag dat Nederland van Ierland moet winnen om door te gaan. En of dat lukt, zometeen meer. Dit uur in NOS Langs de Lijn. Goed, eerst in het boek Bloedbroeders. Daar schrijven de NRC-journalisten Dolf de Groot... en Steven Dirks, over, of Steven Dirks moet ik zeggen, over de gang van zaken binnen de rabobank wielerploeg Ze komen tot opzienbarende aaneenschakeling van gebeurtenissen. Kees Jonkin sprak met beide auteurs over de publicatie... daarin onder meer het verhaal over de bloedtransfusie... die Michael Bogert onderging... vlak voor een van zijn mooiste zegers uit zijn carrière.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 Onder leiding van Geert Leijnders is vervolgens die transfusie uitgevoerd. Ja. Ja. Met zijn broer? Met zijn broer. Met zijn broer, ja. En dat weet je zeker? Nou, Michael, Ras uh, Michael Bogert zegt opnieuw dat het niet waar is. Um, nee. Wij beschikken over twee onafhankelijke bronnen die ons bezweren dat het klopt. Ja, maar die waren daar niet bij? Die hebben het gehoord van iemand die er wel bij betrokken was. Okay. Maar het is nogal wat om op deze manier... Uh een bloedtransfusie te doen. Nou, Je zou ook kunnen stellen dat het juist een hele veilige methode is. Als je, er zijn ook renners bij Rabobank geweest die bloed van zichzelf hebben afgetapt en dat in de, in de koelkast hebben bewaard. Het is eigenlijk niet zo heel zeker, want het bloed moet je omkeren. Het kan bederven. De affaire met Ricardo Rico is daar een, een voorbeeld van. Terwijl als je bloed van iemand anders afneemt en dan direct bij jezelf injecteert, dan kan er eigenlijk heel weinig misgaan. Dus Rini heeft meegeholpen aan de overwinning op La Plagne? Ja, zo zou je dat kunnen stellen, Jan. ja. Michael Bogert, een van de renners die doping heeft gebruikt... in zijn periode bij de Rabobankploeg. Uh, ook de affaire Rasmussen uit 2007 komt aan bod... met details die tot nu toe verborgen bleven. Waar we vandaag voor gekozen hebben is om een één voorbeeld te nemen... Waarin we u kunnen laten zien dat er een direct verband is... tussen de renners die gebruiken. In dit geval gaat het om Michael Rasmussen... die bloeddoping wil gebruiken voor de Tour van 2007... En uh, de leiding van de ploeg. Um, en dat doen we omdat we laten zien dat de Rabobankploeg in 2007 een heel duur apparaat heeft gekocht. Het apparaat heette Sysmex XE2100. Dat is precies hetzelfde apparaat als de UCI heeft aangeschaft om uh, renners te controleren. Dat doet de Rabobankploeg ook. Renners controleren, maar niet om ze te betrappen op doping. Maar juist om ervoor te zorgen dat ze niet tegen de lamp lopen. Wat we laten zien is dat Michael Rasmussen voor de Tour van 2007 een experiment uitvoert... waarin hij probeert om twee bloedzakken in één keer te nemen. Hij maakt zich zorgen over de risico's daarvan, want in de afgelopen jaren... in de jaren ervoor, 2005, 2006, zijn de controles steeds strenger geworden. En hij denkt, als ik nou twee bloedzakken in één keer neem, loop ik dan niet tegen de lamp? Nou, dan is het dokter Geert Leijners die dat met Michael Rasmussen bespreekt en die daarvoor een machine gebruikt die net zo geavanceerd is als het apparaat dat de UCI heeft. Ons punt is, um, dokter Geert Leijnders is daarvan, maar hier moet directeur uh, Theo de Rooij ook van hebben geweten. Sterker nog, Theo de Rooij als hoofd van de directie heeft de aanschaf van het apparaat gemeld aan de sponsor, de bank, de Rabobank. En wat is de rol van de bank dan? Ja, ik denk dat de Rabobank... Um, Soms geprobeerd heeft vragen te stellen over dopinggebruik naar aanleiding van affaires. Um, ja, we zijn in ons boek zijn we op een aantal voorbeelden ervan gestuurd. Uh, het viel soms mensen op dat ze niet overal werden toegelaten tijdens de Tour de France. Uh, het hoofdsponsoring, Helene Krielaert, wilde graag in, in de rennersbus komen. Dat mocht niet. Ze wilde mee eten met de renners. Dat mocht niet. Um, je kunt ook constateren dat er wel degelijk vragen zijn gesteld aan, uh, aan Theo de Roy en aan Geert Leinders. Van, uh, hoe gaat dat nou? nou we zijn uh, tijdens het schrijven van het boek op één voorbeeld uh, gestuurd waar je, uh, waar je vraagtekens bij kunt stellen. Dat is na de tour van 2007. Michael Rasmus is ontslagen omdat hij gelogen heeft over zijn verblijfplaats. Uh, dan komt er een onderzoek onder leiding van Peter Vogelsang. Uh, in dat, tijdens dat onderzoek stuit Peter Vogelsang op een aantal dingen die vreemd zijn. Uh, Michael Rasmus heeft gelogen over zijn verblijfplaats... maar andere renners doen ook geheimzinnig over waar ze verblijven. Menchoffer? Uh, ja, Dennis Menchoffer verblijft bijvoorbeeld uh, maandenlang in Rusland... waar hij zoveel van de bewoonde wereld is dat hij daar nauwelijks op te sporen is. Nou, dergelijke twijfels zijn niet duidelijk opgeschreven in het rapport... maar Peter Vogelsang heeft ze wel gedeeld met de leiding van de bank. Dus in dat opzicht zou je dus kunnen stellen dat er wel degelijk aanwijzingen zijn geweest... dat Rasmus er niet de enige was ja. uh, waar iets mis mee was. Maar ze hebben daar niks mee gedaan? Nee, we hebben, nee, eigenlijk hebben ze daar niets mee gedaan. Of ze hebben niet voldoende bewijs verzameld om daar iets mee te kunnen doen. Ja, de bank was dus volgens de auteurs van het boek Bloedbroeders... vaker niet dan wel op de hoogte van wat er allemaal gebeurde in de wielenploeg. De leiding van de ploeg was echter overal van op de hoogte, de hoofde groot. De leiding uh, maakte, uh, tolereerde eigenlijk dopinggebruik, zorgde ervoor dat ze zelf geen vuile handen maakte, wist eigenlijk overal van, maar ze zorgde ervoor dat dat nooit uh, te bewijzen zou zijn. En de leiding, daar hebben we het over? Dan hebben we hebben het over ploegdirecteur Theo de Roy, ploegarts Geert Leinders, die tevens uh, directeur was, en ook Erik Breukink, dat, dat beschrijven we ook in het boek, dat Erik Breukink ook overal van op de hoogte was. Dus hij heeft ook vieze handen? Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Uh... Als je nu de rol van de Rabobank, uh, de, de, de werkelijkheid achter de Rabobank ploeg zou moeten omschrijven, ja. is er dan sprake van een dopingcultuur uh, of een dopingstructuur? Of wat was daar aan de hand? Mm, nou, beide. Um, er was zeker sprake van een dopingcultuur. Er was, um, dopinggebruik was algemeen geaccepteerd. Bovendien uh, werden degenen die de meeste doping uh, gebruikten, Michael Bogert, Michael Rasmus, Dennis Menschhoff, dat waren de toprenners. Uh, zo kun je eigenlijk zien dat er sprake was van dopingcultuur. Um, die werd mogelijk gemaakt door de betrokkenheid van uh, Geert Leinders. Geert Leinders hielp bij het uitvoeren van bloedtransfusies. De dokter, hè? Ja. ja. Um, hij, hielp, uh, hij verstrekte testosteronpillen aan, aan renners. En dus ook mogelijk gemaakt door Theodoroy, die als directeur overal vanaf wist. Wij vonden dit keer de onthulling de betrokkenheid uh, van de leiding. We wilden niet uh, nog een keer vertellen over het dopinggebruik van individuele renners. Want dat verhaal hebben we uh, de afgelopen maanden wel al een aantal keer verteld. Bravo. De renners ja. hebben ontzettend veel over zich heen gekregen. Dat zijn ook de mensen die nu voor de camera hebben moeten vertellen dat ze hebben gebruikt. Dat zijn de mensen die door het stof uh, hebben moeten gaan. En uh, wat opvallend is, is dat de leiding van de rabo tot nu toe uh, het zwijgen toe heeft gedaan. Um, Sterk nog, Theodoroy heeft uh, onder Ede uh, voor de rechtbank in het proces van Michael Rasmussen tegen de Rabobank uh, gezegd dat hij er niets van wist. Dus je moet je voorstellen dat de directeur van de Rabobankploeg weet niks van bloeddoping, zegt hij. Hij schaft een machine aan voor 100.000 dollar. Met die machine wordt een experiment in bloeddoping gedaan door dokter Leinders. en Michael Rasmussen. Ja, hoe geloofwaardig is dat nog? Ja. Want hoe, hoe groot was de rol van Breukink dan? Nou ja, wat ik net zei. Wat we, um, er was sprake, de Commissie zorgdager uh, beschreef dat ook mooi. Er uh, spraken van georganiseerde onwetendheid. Iedereen wist het, maar het, zei er niks van en het was eigenlijk wel goed, want door de dopinggebruiker werd er goed gepresenteerd, uh. gepresteerd. Uh. Dat, Erik Breuking wist daarvan. In ons boek beschrijven we ook een aantal momenten uh, tijdens de Tour van 2006 en tijdens de Tour van 2007 waarop de ploegleiding besluit dat bloeddoping niet langer is toegestaan. De leiding van de ploeg maakt zich zorgen over bloedzakken in de Tour. Je hebt de Tour d'Opage gehad in 1998. Wat als de politie binnenvalt en op injectienaal de bloedzakken staat? Dus dan is de rap niet te overzien. Uh, dus op verschillende momenten wordt er gecommuniceerd met renners van ja jongens, nu geen bloedzakken meer. Dat gebeurt in de Tour van 2006 en dat gebeurt ook in de aanloop van de Tour van 2007. Ja, ja dan moet je er ook vanaf weten. Ja. Anders kan je het niet verbieden. Sterker nog, in beide gevallen is Erik Breuking de man die een slechte boodschap moet brengen aan Michael Bogert en Michael Rasmussen. Okay. Dus Erik Breuking moet komen vertellen, jongens, we willen niet dat er nog bloedzakken worden gebruikt. Nou, dan, dan heb je weet van doping gebruikt. Ja. Iets anders. Um, als je dit nou vergelijkt uh, het verhaal over de Rabobank met andere ploegen, want we weten sinds uh, gisteren hè, de commissie zorgdragen dat het uh, door iedereen werd gedaan. Ja. Uh -huh. um, hoe groot was uh, de Rabobank dan in dit hele spel? Ja, nee. ja de, ja, de Rabobankploeg ploeg was natuurlijk ver uit de belangrijkste wielenploeg van de afgelopen 15 jaar in Nederland. In nee, Nederland. Ja. Ja. Um, als je internationaal kijkt, um, is ons wel iets opgevallen. Um, er is het USADA-rapport geweest van Lance Armstrong. Daarin wordt gesteld dat Lance Armstrong beschikte... over het meest geavanceerde dopingprogramma... in de geschiedenis van de sport. Het uh, is dat wij hebben vastgesteld in ons boek... dat de Rabenbank de vanaf 2004 beschikte... over de meest geavanceerde vorm van bloeddoping die er maar bestaat. Namelijk uh, bloed dat je ook kunt invriezen bij 85 graden onder nul... waardoor het bijna onbeperkt houdbaar is. Ja. En bovendien de kwaliteit van het bloed gewaarborgd blijft. Um, Lance Armstrong in het USA daar rapporteert ook sprake van bloedtransfusies, maar daar werd het niet ingevroren. Um, als je bloed in de, in de koelkast bewaart, neemt het langzaam in kwaliteit af. Uh, bij de Rabobank was dat dus niet zo. Dus eigenlijk zou je kunnen stellen dat de Rabobank betere bloeddoping had dan de US Postal ploeg. Ja, dat waren dus de bevindingen van de NRC-journalisten Dolf de Groot... en Steven Derks in hun boek dat morgen wordt gepresenteerd. Bloedbroeders, Kees Jonkins, collega van de NOS, sprak met de auteurs. Um, kort daarna, uh, nadat alles naar buiten kwam... heeft uh, Theo een tweet de wereld ingestuurd. En de inhoud daarvan uh, luidt als volgt. Als ik hem even snel kan, uh, kan terugvinden. Want ik had hem inderdaad even opgezocht. Hier is hij. Naar aanleiding, zo zegt Theo de Naar aanleiding van de NRC-berichten, dubbele punt... Er is nu een grens overschreden. Ik hoef niet alle leugens te accepteren. De maat is vol. Ik overweeg stappen. Nou, wij hebben vervolgens natuurlijk Theo gebeld. We hebben hem wat langer aan de lijn gehad dan deze tweet, om het zo te zeggen. Hij is woedend. Letterlijk zegt hij: uh, ik heb moeten googlen om te kijken wat voor machine ik zou hebben gekocht. Allemaal leugens en hij overweegt dus stappen. Maar wat voor stappen, dat wist hij nog niet. We hebben Theodrooi natuurlijk gevraagd of hij het verhaal op de radio wilde vertellen, maar dat wil hij vooralsnog niet. Maar wat niet is, kan natuurlijk altijd nog komen. Het is uh, 16 minuten over 10. Vijf Nederlandse renners zullen met de Argos ploeg op zoek gaan naar een uh, etappezege in de Tour. Kopmannen Kittel en Degen Kolb, die uh, gaan voor een etappeoverwinning en zelfs de Gede Draai. Een bijdrage van Steven Dalenbaat. Goedemorgen, iedereen. Welkom in Rotterdam. Op het hoofdkantoor van de sponsor werden de negen Argos-renners van de komende Tour de France gepresenteerd. Vijf Nederlanders, Albert Timmer, Roy Curvers, Koen de Kort, Tom Velers en Tom Dumoulin. En vier Duitsers, Johannes Vleulinger, Simon Geske en de twee kopmannen John Degenkolb en Marcel Kittel. Het vertrouwen is groot. Kittel droomt ervan de massasprint te winnen in de openingsetappe. Om op die manier meteen ook nog een scheel te pakken. In the end I raise my arms and cross the finish line as first. That's, that's my dream. Um...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 Kietel pakte de afgelopen weken zijn overwinningen mee. Hij versloeg Cavendish, hij versloeg Greipel. Maar het belangrijkste is, zegt hij, dat hij sterker is. Hij komt makkelijker de bergen over. Ik ben een jaar now, ik heb meer races, meer training. En dan maakt je je body gewoon een stap op. Dat is mijn doel voor elk jaar. Dat ik kan zeggen, oké, of alhoog ik elk jaar voor de voeding. Uh, especially uphill that's that's also important for me that i that i know okay i'm a bit stronger i can survive the hard climbs and wat ik ook voor mezelf in deze this, this zag, is dat ik in dat deel heb. we hier so. Voor Kittel, die ene kopman, ligt de focus dus op de eerste etappe. Degenkop, die andere, richt zich meer op de tweede. Dat is er eentje met flinke klimmen en dus meer Degenkop's pakje aan. In zijn stoutste dromen neemt Degenkop die dag de gele trui over van Kittel. Ah, dat is nu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 Het is dagdromen en Degenkoop zegt het liever niet, maar het zou meer dan het ideale scenario zijn voor die eerste dagen in de Tour. Bovendien hoopt Argos op iets meer geluk dan vorig jaar, want toen moest Kietel al snel de strijd staken, want hij was ziek. Als de renners in de Rotterdamse Waalhaven gepresenteerd zijn, blijft voor Koen de Korts, een van de Nederlandse ploegleden, de vraag hangen of een gele trui voor het bescheiden Argos een droom is of dat het meer kan zijn dan dat. Geel bij Argos, ja, dat, uh, dat zou natuurlijk echt geweldig zijn. Uh, elke sprinter die, uh, die zit daar op de loeren, elke sprintploeg die, uh, die hoopt erop. En, en het gaat heel lastig worden, maar uh, ja, zo'n kans uh, die krijg je niet snel weer. En uh, ja, dat, uh, dat is wel echt iets waar we, waar we 100% voor gaan. Ik, ik ben tevreden als het één keer lukt. Zegt Addy Engels. Want er komen deze Tour natuurlijk meer vlakke etappes dan alleen die eerste. Engels is samen met Christian Kiberto en Rudy Kemna... een van de ploegleiders bij Argos dit jaar. Ja, uh, we hebben de, de, de etappes gezien. Er, er zijn uh, meer dagen dat het kan. Er is een behoorlijk aantal kansen. Maar uh, ja, net wat je zegt, het is, het is het allerhoogste podium. Iedereen is er op oorlogssterkte. En uh, de tegenstand is niet misselijk. Dus... Uh, ook met de ervaring van, van vorig jaar. Uh, denk ik dat. Uh, ja. ik, ik ben tevreden in Parijs als het, uh, als het één keer is gelukt. En ik ben tevreden als we in de rit uh, die geschikt zijn voor ontsnappingen uh, niet onzichtbaar zijn. Dat we daar kunnen meespelen. Die, die etapoverwinning uh, die, die is nodig ook voor mij om, uh, om tevreden terug te kijken, absoluut. Ja, en ook de Blanco-ploeg heeft zijn toerselectie bekendgemaakt. Bouke Mollema is aangewezen als kopman. Robert Geesing krijgt een zogeheten vrije rol... maar moet in het hooggewerkte Mollema vervolgens helpen. Bram Tankink is wegkapitein van de Blanco's. En de andere zes renners zijn Tom Lezer, Lars Boom, Laurens ten Dam... de Noor Lars Peter Nordhauk en de Belgen Sepp van Marke en Maarten Wijnands. Stef Clement zit dus niet in de toepleg van Blanco. Dat was al bekend. Gisteren hadden we hem aan de lijn in de uitzending naar aanleiding van het rapport van de commissie Zorgdragen. Hij was toen verbaasd dat hij niet was uitgenodigd door die commissie. Dat zei hij gisteren in langs de lijn. Er wordt beweerd dat iedereen vier keer nee zou hebben geantwoord op de vragenlijst die is voorgelegd op initiatief van de werkgevers. Nou, ik heb op een van de vragen heb ik ja geantwoord en daarbij de kanttekening gemaakt dat ik die informatie wilde delen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 En wat denkt u wat? Inmiddels heeft de commissie een afspraak gemaakt met Clement. Deze week gaan de twee partijen met elkaar in gesprek. Nou, het is negen minuten voor half elf. Ik weet dat heel veel mensen speciaal hiervoor de radio hebben aangezet. Het is tijd voor onze dagelijkse serie van het EK voetballen in 1988. 25 jaar geleden speelde Oranje de derde en beslissende groepswedstrijd. Het Europees Kampioenschap Voetbal van 1988... Het is zaterdag 18 juni. In Gelsenkirchen speelt het Nederlands elftal tegen Ierland. Nou, daar krijg je wel even, het wel van, opvallend trouwens als Ronald Koeman, de enige was die het Wilhelmus En al die 10.000 in de in die oranjezee van vlaggen. En al die rood-wit-blauwe vlaggen, dat wordt ook gezegd. Al die petjes en al die waanzinnige schilderingen, de Denen zijn ermee begonnen. Maar nu ook de Nederlandse supporters het gezicht maakt, rood-wit-blauw geschilderd. Kortom, de ambiance is fantastisch. Willem kijkt daarbij. En ook Ray Houten is daarbij. Komt die bal, komt voor het doel, wordt gekopt inderdaad. dan gaat hij tegen de paal en dan blijft hij op de land. Op de... Nou, ziet geloven. God, wat, wat wij een op... geluk hebben, zeg, met die paal. Het is onvoorstelbaar. De kopbal van Macross gaat op de paal, komt op de rug aan. Ik geloof dat Gerald Falenburg, die daarbij moet staan... En dan, dan valt hij zomaar in de clubs in de handen van Van Breuken. En krijgen we ook nog een vrije trap mee. Maar daar komt dan de bal van Vanenburg. De inswinger. van de linkerkant van het veld. Komt hij inderdaad goed? Gun het hem doorkoppen. Het wegkop is van McCarthy en een Koeman! Koeman op de 16. Die kan er niet bij komen. Die komt van Tigelen in de schot. en dat Een mooie aanval van Nederland. Helemaal van de rechterkant. Over het middenveld begonnen bij Van Aalen. En aan de linkerkant geëindigd bij Van Tichelen. Prima aanval. Maar het staat nog steeds 0-0. Komt de voorzet richting gelukkig. En deze is het de van uh, Erwin Koeman, meen ik. Erwin Koeman kwam nog zomaar de dus vies. Iedereen rekent op Gullet. En daar kwam Erwin Koeman en kopte de bal nog net een meter naar de doel van Petbolle. Maar het was nog weer een goede mogelijkheid voor het Nederlands welval. Palenburg biedt zich aan. Dan moet die bal naartoe. Ook Jan Bouters gaat nu in gooien. Van Basten loopt naar de bal toe. Krijgt de bal goed aangeworpen. Kopt door. Zit de bal nog steeds in de 16. Gullit wint het. Winters. Komt u wel? Gaat Van Basten erin? En dan is het gewoon nog de... goed. Ik heb de bal op de linkervoeten. Ik kan het niet goed inschieten kwijt weg. Een mooie kans. De hoogte van de penalty stip weer uitverdedigen. Dat doen ze via Houten en via Morris. Kevin Moran dan. Want het van in de goed is, kan. Van Barsten er misschien bij komen. Gullit dan mee. Zullen het niet? Van Muren wel Muren, van gaan. Die, Oeh, die gaat ook maar metertje naast. Uitstekende knal. Van Arden Muren. Metertje naar de toer van Petbollen. En we komen steeds dichter bij die goal. Het kan bijna niet uitblijven. Maar we zitten langs dan wel dicht tegen de rust aan. Vijf minuten nog. En dan lijkt het rust in daar. Terwijl we een hele verre uitaf nog even krijgen. Van uh, Van Breukelen komt terecht bij Gullit. Gullit kan er misschien bij komen. Nee, Van Barsten misschien. Want uh, veel seconden kunnen ons niet meer resten. En dan zal Hines Miegels, terwijl de strijdse brumeis een fluitje laat vallen, de, de mannen kunnen toespreken. Miegels, dus, ik denk, gun het naar de rechterkant, Panenburg uit en Kieft in de spit. Mijn opa zei het vroeger, je mond zou koekjes eten. We moeten maar rustig afwachten wat er gaat gebeuren. De aftrap is daar, Stapleton heeft afgetrapt. Wim Kieft komt erin bij Nederland. Ja, Wim Kieft heeft inderdaad zijn trainingsjurt uit en dat is waarschijnlijk dan de wissel die Jack in de eerste helft al aankomt. Van zal er wel uitgaan, het naar de rechterkant en Kieft in van Barsten in het hart van de aanval. Wie gaat het veld verlaten? Nou, dat is merkwaardig. Erwin Koeman eruit. Die heeft uh, toch heel goed gespeeld, maar nou, ook een beetje diep begrijpend naar de kant. Maar in ieder geval degelijk Erwin Koeman die binnen vijf minuten wordt vervangen door Wim Kieft. Even kijken wat dat voor tactische consequenties gaat hebben. Maar voorlopig, ruimte voor Jan Wouters aan de rechterkant. Laat de bal liggen voor Gullit. Over de middelaar heen. De nu ruimte. Doet hij inderdaad. Gaat hem snel 20-30 meter door. Wilt de bal naar Wouters. Wouters met het schot. Op de laat. Oh, wat een gevaarlijk moment. Het denk als Don Bonner die bal zo zou pakken. Maar hij verrint er gelijk in die bal. En de bal van Wouters uit een hele moeilijke hoog. Die gaat via de paal uit de lat. Gaat die over het doel van Bonner heen. Wie weet, wordt dit een historische vrije trap? Daar komt hij. Van Arnold Muren geeft hem een de kant van het veld en van Tichelen, van Vertigelen met uh, Houten voor zich. Wat gaat hij ermee doen? Geeft het terug richting Varenburg. Die laat de bal in de 16 ploffen. Daar is het uh, Kief die springt, daar is het Van Bartten die springt. En Wouters met een lotje! Oh. En oh. Een schitterende actie weer van Jan Wouters. Die een uh, aantal minuten geleden de bal op de kruising deponeerde. Maar Koemer kan opvangen. Kan hij uitgaan, Koeman? Nee, wel Varenburg bereiken. Van Aandeburg, dan ben ik Wat was in elk geval weer een mogelijkheid, Jack. Zou die dan toch gaan komen? Ja, zou die dan toch gaan komen. Dat wordt de vraag die uh, ons bezighoudt. met nog 20 minuten te spelen. Het wordt nu tijd dat Brumaier uh, een um, kaart geeft aan Bonner in de kleur van zijn trui. Geel, het tijd trekken. Hoe is het toch mogelijk? En wat zal hij straks voor extra tijd bijtrekken? Vanenburg, wacht even. Ziet dat nog eens op? Vanenburg voor altijd. Weet niet waar hij naartoe moet. Verbarstig, gewoon goed vrijgelopen. Verbarstig. Probeert en zoekt. Steekballetje richting Gullit. Gullit staat achter zijn man. Weggekopt. Opgevangen van Aarle. 21 mensen weer op de helft van Ierland. Van Aarle even met ruimte. Gaat eens het standpiet. Gaat van Gullit aanspelen. Gullit in het standpiet. Weer tussen twee maal in. Moet even terug naar de rechterkant. Goed voor Wouters. Weggekopt. Opgevangen. Kom maar, met de knal. Kief met het hoofd. Kies, kies, kies. De hebben in hun vorige wedstrijd tegen Rusland bewezen een elftal te zijn waarmee we terdege rekening moeten houden. Het gelijkspel tegen de Russen bewijst weer eens hun kracht. Ik vind het overigens perfect dat ze gelijk hebben gespeeld. Nu zullen we in Gelze Kiersje moeten winnen. Het dagboek van Ronald Koeman. Ik begin liever aan een wedstrijd waar, waarvan je van tevoren weet dat je winnen moet. Op een gelijkspel gokken is spelen met vuur. Nou, dat is niet zo opmerkelijk. Want ja, als je, als je weet uh, dat je moet winnen. Ja, dan, dan denk ik dat je dat ook zo benadert. Of zeker dat zo gaat benaderen tijdens de wedstrijd. Nou, en als dat niet zo is, en een eventueel gelijk spel is ook uh, voldoende. Ja, wat ga je doen in zo'n laatste fase van een wedstrijd? Ga je uh, een 0-0 verdedigen of ga je risico's nemen om te winnen? Uh, als je moet winnen, dan, dan kun je ook niets anders dan, dan spelen om te winnen. En dat, da daar moet je dan altijd een aantal risico's in nemen. De druk was, was, maar die druk was er ook tegen Engeland. En, en daar, daar wen je dan ook wel aan. Dat, dat, dat heb je ook wel als speler een vaker meegemaakt. En, uh, het was alleen uh, voor ons uh, wat we, hoe we Ierland moesten bespelen. Want het was een fysiek sterk elftal. Het, uh, verdedigend zat het goed uh, in elkaar. en, en ja, Vooral in de lucht heel sterk. Dus ja, met corners zeker verdedigend uh, moesten we heel attent zijn. Ja, we wisten dat we, dat we veel aan de bal zouden zijn. En, en dat we heel goed moesten zijn om, uh, om kansen te creëren. En nogmaals, we wisten wat, wat ons te doen stond. Zelden heeft mij een verkeerd geraakte bal zoveel plezier bezorgd als zaterdagmiddag. Natuurlijk is dat uh, ook grotendeels opluchting. Want uh, je was een van de favorieten en je moet het altijd waarmaken. Het was een heel moeizame wedstrijd uh, met weinig kansen uh, over en weer... Ja, en een, een lucky call zou je kunnen zeggen. Dan, dan is dat opluchting. Aan de andere kant, ja, dat gebeurt in de voetbalrij. We hebben dan een wedstrijd gehad tegen Rusland. Waarin er wat tegen zat. Engeland mochten we niet klagen. Ierland was natuurlijk helemaal een gelukkig moment. Ja, je, je groeit ook in een toernooi. En, en dan heb je ook dit soort momenten heb je even nodig. Je gaat naar een half finale EK en daar doe je het voor. Want je wil uiteindelijk eh, wil je het allerhoogste. Nou ja, dat, uh, dat dwingen dan uiteindelijk af. Uh, al, al dan niet uh, gelukkig. Ja, dat geeft natuurlijk heel veel plezier en, en vertrouwen bij, bij iedereen binnen het Nederlands. zelf. En dat, uh, ja, dat, dat straalde, straalde we ook wel uit. Door de 3-1-overwinning en op Engeland plaatst de Sovjet-Unie zich in groep B ook voor de halve finale. Rinus Michels had voor het EK al een staat van dienst om u tegen te zeggen. Maar in 1988 groeit hij uit tot een ware volksheld. Wel, voor journalisten was hij niet altijd makkelijk om mee te werken. Kees Jansma maakte hem als verslaggever van Studio Sport dagelijks mee. Voor één man van oranje geldt onze dank speciaal. En dat is Rinus Priegels, de Sphinx, de generaal. Nederland ligt vertederd aan zijn voeten. En dan bedoel ik de generaal, die we afgelopen zaterdag zo waren een vreugdedansje zagen maken. Op persconferenties aan de vooravond van de finale is Michels in en al bereidwilligheid. Hij beantwoordt alle vragen behalve die ene, cruciale. Mag je nu tegen de kijkers van Bramkus vertellen hoeveel het wordt zaterdag? Dat zal ik u niet vertellen, nee, want uh, ik ben een serieus vakman... en uh, dan moet u dus niet met dergelijke vragen roepen. Een serieus vakman met enige gebruiksaanwijzing, dat wel. Kees Jansma typeert hem als volgt. Eris is een uh, onvoorspelbare man. Een nukkige man, een norse man, een aardige man... een vriendelijke man, een emotionele man. Hij is kennelijk alles. Nou, ik kwam bij het halftal in Groesbeek... toen het halftal nog één wedstrijd moest spelen. Uh, al voor als naar Duitsland duizend afreisde en daar moest ik me melden bij Michels. En daar werd ik uh, uh, min of meer geïntroduceerd aan de spelers op de typische cynische Michels-toon. Ja, hoe ging dat? Nou ja, hij zette me eerst achter een scherm neer. Uh, zodat ik geïsoleerd was van de rest van het gezelschap. En toen hoorde ik zijn, uh, zijn welkomstspeech. En toen zei hij, en wat doen we met die verslaggever? Dat was ik. Ik kon alles horen. Moet hij mee eten? Nou, enorm gelach van, uh, van de spelers. En toen uh, mocht ik aanschuiven. En toen zei hij, uh, dit zijn de spelregels. Uh, je verdwijnt uit het hotel wanneer ik het wil. Ik was ook lang niet altijd in het hotel. Dagenlang niet, maar in de eindrolfase bijvoorbeeld weer wel. Uh, je gedraagt je netjes. En als ik bijvoorbeeld van jouw regisseur Martijn Lindenberg een band nodig heb... ...van een wedstrijd, dien ik die zo snel mogelijk te hebben. Dat was de afspraak. Uh, na de allereerste wedstrijd kwam hij al meteen terug op de afspraak... dat hij ...mocht hij een videoband willen van een tegenstander, dat hij dan kon bellen. Hij belde soms om vijf uur op en zei van... Uh, ...ja, met Rienus. Uh, uh, kan Lindenberg die band regelen. En die heeft Lindenberg dan ook binnen een uur, ik weet niet waar, geregeld voor hem. Zodat wij onze deal hebben waargemaakt. Het is tien of half zeven. De bus van het Nederlands elftal komt uh, onder luid gejuich van duizenden Nederlanders hier. De poort van het het stadion binnen. Met voorin Rines Michels. Het mooie was natuurlijk uh, dat je voorafgaand aan de wedstrijden... steeds eventjes een onderrondje met de bondscoach kan hebben. Hè? Uh, was dat eigenlijk vanaf de allereerste wedstrijd zo? Dat weet ik niet meer. Ik weet wel dat uh, in het begin was dat moeizaam op zijn Micheliaans. Korte antwoorden, wat ook wel erg aantrekkelijk is. Want uh, die antwoorden me waren meestal erg scherpzinnig en humorvol en raak. Uh, Bobby Robson heeft net zelf bekend bekendgemaakt. Hij heeft gezegd Glen Glenn Hoddle speelt. Daar heeft hij rekening mee gehouden. Daar zijn we vanuit gegaan, ja. Maar het maakt niet zoveel uit uh, wie er speelt. Uh, de kaarten die zijn geschud en iedereen weet waar het om gaat. Uh, de artiesten die er precies wel of niet mee doen. Ik geloof niet dat dat uh, doorslaggevend wordt. Bij ons speelt een ander artiest vandaag, Van Basten speelt. Dat is duidelijk, ja. Maar ook hij heeft waarschijnlijk vanaf Thuiszond begrepen dat uh, het, het, het wel aardig overkwam, die uitzendingen. En dat de sfeer in Nederland goed was. En dat die, uh, die Jans maar ook wel voor hem uh, wat opleverde, publiciteit en imago. Dus werd hij steeds toeschietelijker. En uiteindelijk uh, zijn wij probleemloos door het toernooi heen gerold. Nadat hij in het begin dus afwachtend was. Daar zijn we weer. De laatste wedstrijd, de meest beladen van de vier, denk ik. Ik dacht niet de laatste, nou. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Duitsland sprak je hem langs het veld. Of toen hij de bus uitkwam. Ja. En je zei. De laatste wedstrijd. We hebben meteen de hem opgepikt, hè? Nee, niet de laatste, zei hij. Want ik, ik had het sterke gevoel dat wij van Duitsland zouden verliezen. En het gevoel dat hij vooraf helemaal niet. Dus hij kon mij meteen corrigeren. Dag meneer Miros. Dit is dus de laatste wedstrijd, hè? Maakte een week de vergissing, maar dit is het dus echt, hè? Voor dit toernooi, wel, ja. Je moest eigenlijk wel heel alert zijn als je hem interviewde. Ja. Uh, want uh, uh, hij kon je afstraffen. Uh, hij moest het gevoel hebben dat je je huiswerk maakte, dat je je voorbereidde, dat je leefde naar de sport. Hij wilde geen uh, uh, dronken journalist om zich heen die uh, s'nachts tot 4, 5 uur was doorgegaan. Dat had hij een ongelofelijke pesthekkel aan. Dus ik moest me inhouden. Maar dan nam hij ook serieus. Dat deed hij niet alleen met mij, dat deed hij ook met andere journalisten. Uh, uh, en hij had zijn voorkeur. Hij had nadrukkelijke sympathie en antipathie. En wij lagen elkaar, bleek. Er zal ongetwijfeld uh, gezegd en geschreven worden, dit is het gelijk van Marco van Basten. Hij moet spelen. Als hij drie keer doelpunten gescoord heeft, in zo'n wedstrijd heb ik geen moeite mee. Ik denk dat er met u een miljoen of zes mensen met het water in de handen hebben gezeten. Hoe was dat nu op de bank? Ik zie het nog buiten komen. Afgezien van het feit dat we hebben net zitten kijken naar het doelpunt, het was buiten spel. Maar het is een detail, maar het was het wel. Het is een kleine gege, <laughs> ja. Hans zei net, ja, het was verdiend en ik heb niet gewanhoopt. Deelt u die gevoelens achteraf? Achteraf, zeer zeker, ja. Maar als je die relatie dus moest omschrijven... het was ook een soort van wederzijdse afhankelijkheid. Ja, want ik wilde graag voor de NOS televisie maken. En leuke televisie maken. En daar hoorde de succescoach Michels hoorde daarbij En hij heeft ongetwijfeld, ik denk eigenlijk van zijn vriend... dat weet ik wel zeker, Rolf Lezer, begreep uit Amsterdam... dat hij daar mede populair door werd. Dus uiteindelijk... Ging hij zeer op zijn gemak zitten en keek je ook naar me uit. Hij wachtte ook bij de bus tot we uitstappen, tot we klaar waren. Dus het, het werd een, een wel doordacht 1-2'tje. tje u al terug een 14 jaar geleden of helemaal niet? Op dit moment niet, nee. Want ik ben hier met Keulen ook al een paar keer geweest. Hè. Dus... Ik, Keul, ik heb ja. al een klein beetje ervaring hoor, vriend. <laughs> ja, is nu bekend hoor. Het bleef altijd wel uh, uh, Jansma en Mini Michels... Hij sprak me heel zelden aan met Kees of met meneer, vaak Jansma... om een soort distantie te bewaren. Die was er wel, maar we raakten wat zei ik al. We raakten echt wel een beetje aan elkaar gehecht. We zien samen met de spelers Rinus Michels nodig aan. Zo vloeit er naast champagne vandaag nog menige Hup, voilà. Het einde van het toernooi heeft hij tegen me gezegd... Euh, zou je me nou niet eens Rinus gaan noemen? Er zijn sommige mensen, meneer Michels, die blijven meneer. Dat is Kees Rijvers had ik dat ook mee. En met Rines Michels had ik dat ook. Pas later, toen hij was gestopt... toen, uh, toen heb ik uh, het aangeturfd om hem te tutoyeren. Ja, de mooie verhalen van Kees Jansma. De serie gaat natuurlijk uh, gewoon door. Oranje naar de halffinale. en de gekte uh, leverde André Hazes een hit op. Wij houden van Oranje. Kent u die nog? Uh, dagboeken dagboek van uh, Ronald Koeman natuurlijk krijgt u dat allemaal te horen. Net als die uh, hit uit 1988 die u op de achtergrond al hoort. Don't worry, be happy. Hoe bekend is dat? Bobby McFerrin. Alle sportnieuws. Dit is NOS Langs de Lijn. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for not Don't worry. To be happy.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 Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Prima muziek voor onze 25 graden is. Don't worry, be happy, Bobby. McFerrin, is bijna kwart voor elf. Het toernooi in Rosmalen verloor vandaag een aantal aansprekende namen. Wat te denken van Igor Sijsling, Daniela Hanchukova en David Ferrer... om er maar eens even een paar te noemen. Dat is natuurlijk vervelend voor de toeschouwers... maar zeker ook voor de toernooidirecteur Marcel Hunsen. Met name de afzegging van Igor Sijsling vond hij behoorlijk vervelend.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 Ten eerste om hem meer tijd te geven om, uh, om toch te kunnen spelen. Maar ook in het geval dat als hij niet kan spelen... dat, uh, ja, dat we ook voldoende tijd hebben om uh, een uh, lucky loser uh, er, er, er, erop voor te bereiden. Dus wat dat betreft hielden we rekening mee. En nou, ja, goed, vanmiddag hebben we contact gehad en het, uh, ja, het zag gewoon heel slecht uit. Wat, wat heeft hij precies? Buikgriep. Niks aan te doen? Nee, niks aan te doen. En uh, ja goed, ik bedoel, uh, uh, dat maak je natuurlijk zo slap als wat. En uh, als je dan uh, met deze temperaturen tegen Favrinka speelt... Ja, dan, dan heeft het ook volstrekt geen zin. Dan uh, werkt het alleen maar averechts uh, voor, je, voor je gezondheid en je conditie. Dus, uh, dus wat dat betreft de enige beslissing die hij kon maken. Dan uh, David Ferrer. Ik denk dat je uh, tijdens Roland Garros dat die finale haalde... Nou, niet stond te juichen, maar ik bedoel, je haalt hier de Roland Garros-finalisten hier binnen. Uh, verwacht je veel van de titelverdediger ook. Uh, ik zag je net samen met een weglopen afscheid nemen. Uh, wat, wat, wat zei hij tegen je? Ja, hij zei uh, sorry. Uh, hij vond dit heel vervelend. Hij is natuurlijk ook wat teleurgesteld... Uh, hij komt hier graag. Hij vindt het, uh, vindt het hier prettig. Uh, ja, hij heeft, hij heeft ook echt aangegeven om vandaag te willen starten. Zodat hij één dagje extra voorbereiding kon hebben. Hij had natuurlijk een, een hele moeilijke loting. Maar liefst, die speelt hier altijd goed. Ik, ik, volgens mij heeft hij de laatste drie jaar hier altijd halve of kwartfinale gespeeld. Wimbledon heeft natuurlijk altijd uh, bijna altijd vierde ronde. Zelfs een keer halve finale gespeeld. Hij is dus echt een echte grasspeler. En, ja, hij krijgt hier altijd vleugels. En uh, toen die loting... Uh, Eruit kwam toen, toen was ik er al niet echt gerust op, uh, moet ik zeggen. En, uh, maar ja, goed, uh, hij heeft fantastisch gespeeld, Melis. En, en, en dan verdien je te winnen. En Ferrer, die heeft ook niet slecht gespeeld, maar ja, had nog niet die, die, uh, die, die, die, die echte finesse die, die hij uh, uh, moet gaan opbouwen op gas. En die kans heeft hij dus jammer genoeg niet gekregen. Een andere afvallen nog waar ik me een beetje over verbaas. Daniela Hantoukova. Twee dagen geleden was onze toernooi van Birmingham. Ze was hier, ik zat hier toen ze hier verder op de warming-up deed. Ze had het met de coach over die airport. En een paar games later geeft ze op: is dat toeval? Nou, ze is uh, pas gisteravond op die airport aangekomen. He, ze is laat en dat het daarover ging. Ja, nou, ze, nee, ze is echt laat aangekomen. Uh, het was een hele slechte voorbereiding natuurlijk voor dit toernooi. Uh, het is, daar heeft ze twee finales gespeeld. Is... Is gewoon vermoeid. Uh, dan weer die reis hier naartoe. En uh, ja, ik heb er nog niet uh, zelf gesproken. Maar ik begreep dat ze echt duizelig was. Ja, uh, misschien ook door de warmte. Uh, geen idee. Maar toen ik er vanochtend sprak, was ze uh, uh, op en top gemotiveerd. Uh, ik heb er gisteravond nog even gesproken toen ze was aangekomen. Nou, ze was blij dat ze tweede ronde, uh, dat, ze, dat, dat, dat, ze, dat ze hier was. Dat ze tweede ronde kon spelen. En ze was er helemaal klaar voor. Dus... Ja, uh, en toen we vroeg, uh, uh, toen de eerste wedstrijd afviel, vroeg ze nog een beetje meer tijd om zich optimaal uh, te kunnen voorbereiden. Dus voor haar ook een uh, verrassing. Want ze, ze, ze, ze wil nog uh, waarschijnlijk nog dubbel spelen. Ze dus kijkt even hoe het met haar gaat. Ze is eventjes uh, naar de dokter. Om te kijken, maar het is niet zo dat ze zo snel mogelijk weg wil. Want ze staat, ze staat nog op het programma voor de dubbel. Ja, maar dat is altijd toch met dit toernooi. Je zit de week voor Wimbledon. De spelers nemen hier geen risico. Als er wat is, zullen ze snel afzeggen. om inderdaad fit te zijn voor Wimbledon. Maar vandaag niet het idee dat dat ergens zeg maar, meegespeeld heeft? Nee, nou, bij Hantukova sowieso niet. Hè. Die was gewoon duizelig. wat ik al zeg, ja, ze, als ze zo snel mogelijk weg wilden. dan zouden ze de dubbel ook al lang hebben opgegeven. Want dat is een logische stap. Uh, nee, en ja, met PR kan ik me voorstellen... als je als je een beetje verstapt en je hebt een uh, licht pijntje... en, en ja, het gaat dan niet zo lekker dat je denkt van... nou, nu moet ik uh, dat risico niet nemen. Maar dat is normaal. Ik bedoel, het gaat uiteindelijk om, uh, om de vier Grand Slams. En uh, ja, dan kun je geen risico nemen op, op, op dat soort momenten. Dus... Uh... Ja, Marcel Hunze was dat toernooi directeur van uh, Rosmalen, tennis -toernooi daar, Mark Brassen, goedenavond. Um, ja, je stelt die vraag aan hun over Wimmelden of dat een rol speelt. Ja, hij zegt nee, hij heeft er ook wel een goede verklaring voor. He, met name, met betrekking tot Hantjukova. Mm -hmm. Maar wat is jouw indruk? Maar eigenlijk zegt hij ook weer ja. ja. Hij geeft wel aan van er zijn vier Grand Slam toernooien... die zijn belangrijk. En in het geval van Benoit Pair... Uh, en ook wel in het geval van Handoukova... volgens mij ja, op het moment dat die denken van... Uh, uh, nou, maar geen risico nemen, want Wimbledon komt eraan. Kijk, komt Wimbledon er niet aan, gaan ze misschien door. En nu zeggen ze gewoon uh, sneller af. Maar goed, dat weet uh, Marcel Huns ook. Dat, dat, dat is altijd zo. En uh, ja, daar zal hij mee moeten leren leven. Zo simpel is het. Ja, die tegenstander van Zeisling... Die Stanislav Wawrinka, die, die zou dat zijn? Dat hij een walk-over? Of werd er een lucky, lucky loser? Nee, ja, ja, er van? kwam een lucky loser. Een, een Belg kwam erin, Steve Darcy. Nou, daar won Wawrinka van. En dat is maar goed ook. Want hij moet, ja, als je het zo het schema bekijkt... het nu wel een beetje de boel gaan redden bij de mannen samen met, met Robin Haase. Robin Haase zit boven in het schema, Wawrinka onderin. Dus dat is gunstig voor Haase, die in zijn helft uh, nu de hoogst geplaatste speler is. De bovenste helft dus. Um, ja, daar is Ferrer weg, daar is John Isner weg... Uh, per is weg, Bagdadis is weg van de acht geplaatste spelers. Zijn er na één volledige speelronde, uh, zijn er al zes naar huis. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een enorm aantal. Uh, Ferrer inderdaad, ja, dat, dat, dat kan gebeuren inderdaad. Ja. Uh, Ferrer heeft natuurlijk na Roland Garros uh, wel wat op hardcourt getraind in Spanje. Uh, maar ja, geen graswedstrijd in de benen. En die komt hij dan. En die loopt dan tegen Xavier Maliz aan in de eerste ronde. Dat had ook een, een kwartfinale of een halve finale kunnen zijn. En Ferrer, ja, die gaat er dan af. En, en op zee. Zeker op zo'n dag dan, en daar komt ook dan nog Benoit Per bij, en dat is dan misschien voor het grote publiek een beetje een onbekende, maar dat is wel een jongen die een grote toekomst wordt voorspeld, waarvan je later misschien kan zeggen, goh, die heb ik nog eens in Rosmalen zien spelen, mm -hmm. eh, toch de vier, nummer vier van de plaatsingslijst al, attractieve speler, niet alleen qua spel, maar ook vanwege zijn droom en dran, zeg maar, op de baan en zo, zijn gedrag en zo, de dus sneuvelt nog wel eens een rekketje bij Benoit Per, die wil je dan toch graag zien spelen, en als die na drie games tegen zijn landgenoot Lodra al opgeeft, weet je dat. Ja, het stapelde zich allemaal op. En dan Igor Seisling er nog overheen, wat toch de partij van de dag was... vanuit Nederlands perspectief. Ja, het, het zat vandaag allemaal uh, en niet meer. is het weer een keer goed. Alhoewel, uh, het was wel heel erg warm hoor. Ja, dan, dan krijg je dit achter elkaar. En dat is ontzettend zonde. Ja, maar goed, het is toch mooie haars in de finale? <laughs> nou, zo ver is het nog lang niet. Ah, ze is nog nooit voorbij de tweede ronde gekomen in Rosbalen. <laughs> die zal ze moeten winnen van ja, Jeff Gennie ja, Donskoi morgen. Maar neem maar de kansen. Krijgt, ja. dat, dat is helemaal waar, Robert. Hij klaagt vaak, vooral over de Grand Slam, bij de Grand Slam toernooi, over een loting die niet helemaal... Hè, eerste ronde is vaak grote tegenstanders. Nou, nu ligt de weg inderdaad, ik zal niet meteen zeggen naar de finale... maar hij had ook nu tegen John Isner kunnen staan op gras, het servicekanon uit Amerika. Maar hij speelt tegen Jeff Gennie morgen en ja, daar, daar er liggen inderdaad, er liggen kansen. We ja. uh, moeten wel zeggen, met, met de vrouwen heeft hij meer geluk. Uh, Marcel Hunsen. daar zitten de nummer 1, 2, 3 en 4 uh, van de plaatsingslijst er nog in. Uh, Michele Krajcek gaat morgen spelen tegen Kirsten Flipkens... Uh, die dan weer won van Schiavone. Wat, ja, vanuit Belgisch oogpunt en toch ook wel een beetje Nederlands... want er zijn veel Belgische supporters in Rosmalen. Dus dat is dan wel weer mooi dat Flipkens erin zit. Schiavone is toch ook een naam, oud Grand Slam winnares. Ja, ja, die ja. gaat er vandaag dan ook nog uit. Ja, het, het, het was zo'n dag. Ja, nou Krajcek gelukkig weer terug... Was ik helemaal blij hè, dat ze de, de dat ze die, die ronde doorkwam. Uh, voor het eerst na zo'n lange tijd, op zo'n toernooi. Maar hoe schat je haar kans in? Nou, die niet zo heel erg hoog. Ik heb, ik heb die partij inderdaad van, van Krijtschek in de eerste ronde gezien. Het, het hield niet over. Haar tegenstandster profiteerde er niet echt van. En Flipkens, ja, niet voor niks de nummer 4 van de plaatsingslijst. De nummer 20 van de wereld. Krijtschek is de nummer 800 zoveel. Het is natuurlijk wel gras, hè? Dat, dat niveleert. De verschillen op gras worden wel kleiner. Nou ja, Michie heeft gezegd, ze speelt graag op gras. Haar favoriet ondergrond, haar favoriete toernooi. Ze is blij dat ze terug is, dat ze pijnvrij kan spelen. Maar ja, 30-70, denk ik ik toch wel in het voordeel van Flipkens. Ik denk ja. dat Michela nog een, een heel erg lange weg te gaan heeft. We gaan het zien. Dankjewel Mark Brasser over het uh, toernooi in Rosmalen. Dan de Nederlandse hockeysters. Ze hebben zich geplaatst voor de halve finale van de World Hockey League in Rotterdam. Uh, India werd met speelsgemak uh, verslagen. Het werd 8-1. Toch had Ellen Hoog niet alleen maar een goed gevoel overgehouden aan de wedstrijd. Nou, een beetje gemengd. Uh, de eerste helft uh, hebben we echt uh, ja, niet uh, nederlands achter gespeeld. Best wel slecht eigenlijk. Hm. We mogen wel kritisch zijn. Uh, de tweede helft uh, ja, zijn we wel tevreden over. We hebben het echt beter opgepakt. En in ieder geval de intentie om naar voren het hoekje Veel druk op de bal te zetten. En uh, nou ja, dat, uh, dat uh, resulteerde wel in een uh, aantal goals. Maar er zijn zeker verbeterpunten helemaal als je naar de eerste helft kijkt. Dus ja, en in de tweede aan. helft gaan er een paar corners in. En dan, uh, dan gaat het lopen, hè? Ja, dan gaat het lopen. We hadden heel veel corners. Dus dat is een uh, positief punt. We hadden volgens mij ook wel twee strafballen kunnen krijgen. Ja. Uh, en, en, en gewoon druk op de bal, dat, dat hadden we. En dat hadden we mist in de eerste helft een beetje. dat We, we stonden allemaal een beetje te kijken. En nu uh, een, ze namen aan en we hadden meteen druk mm. erop. En dat is ook wel onze kracht. Ja, als we even naar jullie team kijken, uh, er zitten veel jonkies in. Hè? Jij bent een van de routiniers, zoals het zo mooi heet. Ja. Hoe vind je dat het gaat? <laughs> Uh, ja, nee, die jonkies doen het hartstikke goed. Mm -hmm. Ze werken hard. En het is, ze, ze hebben de meestal in uh, Zuid-Afrika een eerste interland gespeeld. Daar hebben we het vier landen mm -hmm. gehad. En uh, dus er, ja, er staat dan in eigen land wel iets meer druk op. Omdat mm -hmm. ze dan, uh, daar was nog allemaal vrij hoekje. En dat, dat merk je wel een beetje. Maar mm -hmm. ze, ze doen het allemaal hartstikke goed. Ze zijn allemaal zo handig en uh, hebben energie, uh, veel energie leveren ze en uh, dat, dat zie je. En ik denk dat het echt uh, vooral ja, een aantal echt, uh, grote talenten komen eraan. Jullie zitten nu in de halve finale, zeg maar. de, de World League finale is ook bereikt, hè? het is een beetje ja. ingewikkeld uit te leggen voor de, voor de luisteraars, ja, ja. Maar, maar goed, uh, <laughs> jullie zijn in ieder geval door, uh, straks halve finale tegen Nieuw-Zeeland, wat verwacht je daarvan? Nou, en in Nieuw-Zeeland, de laatste keer was het natuurlijk op de Olympische Spelen en nou daar hadden we het nog knap lastig tegen. Dus ik denk dat het een hele mooie wedstrijd gaat worden, heel spannend. Zij uh, zijn uh, heel erg snel, heel snel middenveld. Uh, en, en ze spelen ook echt op de aanval en dat is, uh, dat is leuk, want dat doen wij ook. Waardoor er uiteindelijk veel ruimtes gaan, ko gaan komen. En uh, ja, dat wordt gewoon denk ik, een hele mooie, spannende wedstrijd. Het is allemaal nieuw, die World League. Uh, wat vind jij eigenlijk van het toernooi? Want er zitten ook een paar zwakke landen bij, hè? zoals Chili, waar jullie dik van wonnen, en nu India. Is het wel goed voor het hockey eigenlijk? Ja, nou, ik denk het wel. Ik denk zeker ook uh, voor die landen juist om een, om, mee te, om een beetje te ruiken aan de top. Hoe dat, uh, weet je hoe het er gaat? En ik denk dat zij veel van ons ook, kunnen, ook zullen leren. En, uh, ja, ik denk dat het wel. Voor ons is het wel ook heel erg leuk om ook tegen dat soort landen te spelen. En, uh, en, en veel, veel, veel wedstrijden te spelen, maar ook richting de WK volgend jaar. Mm -hmm. Is voor ons heel voordelig dat wij straks in december nog de finale van de World League uh, spelen in Argentinië. Dat is eigenlijk een klein WK. Mm -hmm. Dus uh, ik begrijp de kritiek, maar ik denk ja. dat het wel. Uh, voor ons is het in ieder geval echt een heel erg leuk toernooi. En denk je dat die kleine landjes er wat van leren? Van zo'n 8-1 Nederland? Uh, van 10-0, 8-1. Ja, je weet het niet. Als ze video gaan kijken, nee, ze zullen er vast wel wat, mm -hmm. er wat van leren. Ja, maar ik weet niet of het voor je leuk is, maar voor ons is het wel leuk in ieder geval. Ja, Ellen Hoog tegen uh, Tim Steens. Jermaine Lens vertrekt bij PSV. Hij speelt de komende vier jaar voor Dynamo Kiev uit Oekraïne. Kiev betaalt PSV zo'n 9 miljoen euro voor Lens. Het is wel mooi uit, trouwens om te zien dat hij gepresenteerd wordt op de website van Dynamo Kiev. Uh, maar ze hebben nog niet helemaal in de gaten hoe Jermaine Lens eruit ziet, volgens mij. Want er staat een foto van Ruben Schaken bij zeg maar. Goed, en dan uh, Jong Spanje. Dat is in Israël Europees kampioen geworden. In de finale werd Italië dat in de halve finale Nederland uitschakelde, weet u nog, met 4-2 verslagen. Het is inmiddels uh, bijna vijf minuten voor elf. We zijn op zoek naar Jan Smit, voorzitter van Heracles. Want er is goed nieuws, want er komt waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, een nieuw stadion voor Heracles. Een mooi groot stadion. Het is een mooie dag dus eigenlijk. Verkeerde Pina's dat ging alvast goed. Kaffee en de stoeten, wat zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer eens mag. Heem mijn prachtig mooie dag. Heem een prachtig mooie dag. Niet alleen het weer, ook de blouse en ook de rest. Ik wil vandaag alles buiten wat normaal de boel verpest. Lange leden dat ik het leven zo mooi glazen zag. Het is een prachtig mooie dag. Het oh, is een prachtig mooie dag. Nee, nee, nee, er is geen man overboord. Ben vandaag zelfs bestand. I'm Daniel Loews, een prachtig mooie dag. Het is wel verklaarbaar dat wij voorzitter Smit niet aan de lijn krijgen. Want de gemeenteraad die moet namelijk nog stemmen over dat nieuwe stadion. Dat gebeurt over een klein half uurtje. Maar wij hebben zo onze bronnen, mannen met gleufhoeden, op. En die hebben ons verteld dat er waarschijnlijk wel een meerderheid zit aan te komen voor dat nieuwe stadion. Wat 15.000 mensen moet gaan herbergen, het nieuwe stadion van Heracles Almelo. De Jamaikaanse atleet Veronica Campbell-Brown is voorlopig geschorst... door de atletiekbond van haar land. Um, eerder deze week werd al bekend dat de drievoudige Olympische sprintkampioene... op 4 mei tijdens wedstrijden in Kingston werd betrapt... op het gebruik van een vochtafdrijvend middel. Het slikken van plaspillen maskeert de toediening... van uh, bijvoorbeeld spierversterkende hormonen. En mogelijk wordt Campbell-Brown nu voor uh, twee jaar geschorst. En Venus Williams heeft zich afgemeld voor Wimbledon. Zij heeft te veel last van een rugblessure. Williams won Wimbledon vijf keer. Voor het laatst gebeurde dat in 2008. Goed, Mieke van der Wij heeft zich niet afgemeld voor met het oog op morgen. Zij is zometeen gewoon present tussen elf en twaalf. Heel plezier, veel, veel plezier daarbij. Wij zijn klaar. Tot zover deze editie van NOS Langs de Lijn. Morgen is de weer een. Ik wens u nog een heel fijne avond.